U. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee, niet ver van het toeristeneiland Sakintos. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoeveel schade de beving heeft aangericht. Sakintos heeft vaker te maken gehad met zware aardbevingen. Daarom gelden er strenge bouwvoorschriften op het eiland. De patiëntenzorg bij de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en de MC IJsselmeer ziekenhuizen kan veilig worden afgebouwd. Dat schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. De curatoren van de ziekenhuizen hebben daar afspraken over gemaakt met de zorgverzekeraars. Het UEV neemt de salarisbetalingen van het personeel in loondienst over. Komende ochtend begint het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam met het verhuizen van alle patiënten. Voor drie uur s middags moeten de patiënten een bed in een ander ziekenhuis hebben. De hoge flux kernreactor in Petten is uitgeschakeld na een lekkage. Radioactief verontreinigd koelwater was terechtgekomen in een kruipruimte. Direct nadat het lek werd ontdekt is de reactor afgeschakeld. Daarna is de lekkage verholpen. Volgens de exploitant is er geen gevaar voor de omgeving. Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden. Wat de lekkage heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. In het Yosemite National Park in Amerika zijn een man en een vrouw om het leven gekomen... toen ze van een populair uitzichtpunt vielen. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn vermoedelijk gevallen van het iconische uitzichtpunt Teft Point. Op een groot deel van de route naar daarnaartoe is geen hekwerk aanwezig. Over de identiteit van de twee is nog niets bekend. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er soms wat lichte regen of motregen. De temperatuur daalt naar een graad of tien...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 Don't go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 since the day that we were born. Got